De rechter zegt dat Bolsonaro daar betere medische hulp kan krijgen. Zijn nieuwe cel heeft een slaapkamer, een keuken en een woonkamer. Daar kan hij ook elke week bezoek krijgen. Netflix gaat bekende films van Sony streamen. Als die uitgespeeld zijn in de bios komen ze direct online. Het gaat bijvoorbeeld om Spider-Man, Legend of Zelda en de Beatles films. Hoeveel Netflix daarvoor betaalt, is niet bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online... Vannacht in het hele land regen. Morgen geregeld zon, vaak droog en het wordt zacht 7 tot 10 graden. En op de weg lekker rustig, geen files, wel één flitser gezien langs de A9. Haarlem richting Alkmaar, daar staan ze bij 54.2. Het is 12 uur. Exem, een nieuwe dag begint. Ja hoor, dus dat betekent een fouten. Lars Boelen. Lekker zeg met één been in het weekend. Het is officieel vrijdag. En nu beginnen we lekker fout met Donnie en Marcus Schuitmaker. Dit is Hier, Mag Alles. sounds better with you.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 Hoor. Want hier mag alles, maar niets dat moet. Bij 17 graden, een korte broek: de shop of de kerk. Laat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 Nummertje. We zijn de dag uh, niet goed, maar fout begonnen met Donny en Marco Schuitmaker. En hier mag alles. bij je music. Zometeen, Nicky Jam, Enrique als El Pardon, en is de nieuw van Afro, Jack en Ello Black. Tuurlijk, wat ik laten zien. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna. y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando. La noche. Ja, Sorry. Ik vind altijd zo grappig. Die Spanjaarden die. Uh, die praten zo vies. La noche ben Mona en de Venetianen. Goed, ehm, hoorde Nicky Nikki Jam en Enrique Iglesias. En L, perdon, Bikey Music. Stop de show. Luister eens goed naar je maag. Honger. Ja, honger. Ja, het is middernacht geweest, dan is uh, traditie getrouw, natuurlijk altijd het moment dat de hongerklop gaat beginnen. Nou, goed nieuws, want de snackautomaat van Q... die is weer tot de nok toe bijgevuld. Er zit van alles in, Variëren van een Twixie... Tot lekker een zakje chips, tot wat te drinken. hebben iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Dan ga ik zometeen snacks weggeven uit die automaat... aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen die mag jij gaan bepalen. Een klein addertje onder het gras. Ik zeg het er altijd bij, want niet ieder getal tussen de 1 en de 80... bestaat ook daadwerkelijk in de automaat. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Dus heb je zin in een snackie? Stuur dan nu.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 Nothing out there what? Well. Should we try a little harder Find a way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 And let's get loud bij Q Music. We hebben hier op de gang uh, bij Q hebben we een snackautomaat staan. Heel veel mensen vragen: Lars, wat is dat voor automaat? Het is zo'n zwarte kast. Glazen ruitje, ijzeren spiralen erin. En bij elke. Uh, in, in, in die spiralen zitten snacks. En bij elke snack staat dan een getalletje tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat. Aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En uh, ik zeg er altijd bij een klein addertje onder het gras. Want niet ieder getal tussen de 1 en de 80. Bestaat ook in de automaat. Dus het kan ook zijn dat je misrijpt. Voor het eerste getal ga ik naar Demi. Hallo. Hallo Demi, waarom ben je nog wakker? Hi. Hallo? Bellen wij vanuit Curaçao? Er zit zoveel vertraging op de lijn. Demi, waarom ben je nog wakker? Ik ben voor mijn theorie aan het leren. Oh, nu is het in één keer goed. Gelukkig. Je Wat voor theorie? Autotheorie ofzo? Voor, voor Autotheorie. Brommer. Autotheorie, lukt het een beetje? Ja, toen zult nu wel. Oh, wat erg. Oh, ik hoor het helemaal mezelf zeggen. Ja, dat was die Nou goed, we gaan het gewoon even afmaken. Demi, welk getal kan ik voor je invoeren? 64. 64, vullen wij in op die grote Key Music. Snack-automaat! En achter 64 zit een... Ja, dit is wel lekker. Een blikje. Coca-Cola Zero. Oké. Okay. Ja, zo zou ik ook misschien reageren, ja. Uh, gefeliciteerd Dank ja. je, Demi. Dankjewel. Ik ga even naar iemand met een fantastische naam. Dat is Lars. Hey, goedenacht. Nacht, moet ik wel zeggen. Hé, hey, Lars, goedenacht. Uh, welk getal kan ik voor jou invoeren? Om mij kun je het nummertje 23 invoeren. Waarom 23? Ja, geen idee. Dat, me aan, dat is mijn leeftijd. En oh, okay, nou ik leeftijd. Maar proberen. Dat uh, hey, is goed. Leeftijd. Doen we, doen we, doen we. Oh ja, 23 is mijn favoriet. Achter 23, ja... Ik hoef eigenlijk niet meer te kijken, maar daar zit... een Twix. Eigenlijk kijk, dat is altijd lekker. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Dan ga ik nog een snackje weggeven... aan Erik. Tenminste, dat hoop ik. Erik. Hele goede avond. Heb jij zin in iets? Zoet, zaad, of zuurs? Ja. Zoet, zout of zuur? In iets zout. zout. Oké, okay, dan gaan we daar gewoon lekker voor spelen. Uh, kom maar door. Nummertje 28. 28 Gaan wij invullen... op die grote Cue Music... Snack automaat. Erik vindt het ook allemaal prima. Ja um, spannend. Ja. Uh, achter 28 <tomt> 888 888 zit een uh, Kinder Bueno. Kijk, lekker. Geniet ervan. Lekker. je wel. Hoi, was al, Hey, ik ja, die teller is opgelopen. Ik. ik heb het ook door gehad. Ik heb het verboden woord gezegd eh, als je nog kans wil maken, druk nog even snel op die knop in de Q Music app. So bad lekker liedje. Topic, Nico Santos. En Buddy, het verboden woord. Ja. ik word er ook wat laconiek van. Ik had het nu gewoon door dat ik het zelf zei. Ik ga eventjes naar uh, Niels, want ik was niet de enige. Niels, hallo. Hi, goedenavond Niels, jij hoorde mij ook het verboden woord zeggen. Ja, toevallig zat ik net uit Brun. Zo, mazzelpikkie. Ja, wij spelen deze hele week bij Q het verboden woord. Hoor je een DJ het woord uitspreken... druk dan op de rode knop in de Q-app. Eh, Niels, dat heb jij ook gedaan. We gaan even luisteren We gaan even luisteren waar het mis ging. Wat voor theorie? Autotheorie of zo? Voor, voor de Autotheorie. Brommer. Autotheorie. Lukt het een beetje? Ja, het vond nu wel. Oh, wat erg. Ja, het levert jou 500 euro op, Niels. Hartstikke bedankt. Heerlijk. Zo, snel verdiend. Alleen even op die knop drukken in de Q-app. Lekker man. Gefeliciteerd ermee. Dankjewel. Oh, wacht even. Je wint 500 euro... En je wint ook nog een cadeaubon naar keuze... te waarde van 100 euro, van SO Extra's. Nog beter. En dan kan je kiezen voor uh, van alle, allerlei dingen. Bijvoorbeeld een uh, bioscoopbon, klusbon, fashionbon, boekenbon... hotelbon, festivalbon, er zit van alles tussen. Veel plezier. Ah, dat mee. komt goed uit. Dankjewel. je wel. Hoi. Fijne avond. Ja, jij ook, jongen. Hé, hey, uh, we waren bezig met uh, het snackautomaat. Daarin geef ik uh, heerlijke snackjes weg... Uit de automatie van Q Music. Heb je nou zin in een lekker snackje zo midden in de nacht? Dan zou ik zeggen, meld jezelf even en stuur even je lievelingsgetal tussen de 1 en de 80 met een berichtje in de Q Music app. Draai ik ondertussen Nate Smith voor je. Dit is Fix What You Didn't Break. train. We hebben hier op de gang bij Q snackautomaat staan. Bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Klein additje onder het gras, want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in de automaat. Dus kan ook zomaar zijn dat je misgrijpt. Voor het eerste getal ga ik naar Linda. Linda zet je telefoon... Zet de radio even uit en de telefoon in je oor. Oh ja, sorry. Dat werkt het beste, anders gaat het heel erg halmen. Ja, heb ik gedaan. Ja. Linda, welk getal kan ik invoeren? Nummer 27. En waarom 27? Uh, ik ben afgelopen maand 27 geworden Een op de 27e. Ja. Het is even heel mooi. Goeie reden. We gaan hem invoeren. 27. Op die mooie grote Q music snack. Auto. M Je wint een groene balisto. Nou, lekker, dankjewel. Gefeliciteerd! Dankjewel. Ik ga eventjes naar Wendy. Wendy, hallo! Hallo! Wendy, waarom ben je nog wakker? Uh, ik kom net van de Vrienden van Amsterdam van, van de zesde avond te werken daar. En wat doe je voor werk daar? Ik ben summersmedewerker uh, via een uh, beveiligingsbedrijf. Goed zo, en nu gaan we spelen voor een lekker snacky. Welk getal kan ik invoeren op de snackautomaat? De nummer 49. Nummer 49 gaan wij invoeren op de snackautomaat. Zit er een snack achter en zo ja, welke zal het zijn? Het is. een vitaminedrankje oranje. Nou, dat kan ik wel gebruiken. Heerlijk genieten van? Ja, dankjewel Tristan? Goedenavond. Hallo Tristan, heb jij zin in iets? Zout of zuur? Zoet, zout of zuur? In iets zoets. Zoets, gaan we daarvoor spelen? Kom maar door, welk getal kan ik invoeren? 34 graden. 34. Een 3 en een 4. Vullen wij in. 34. En 48. Oh, die geven we niet vaak weg. Maar is wel heel lekker. Tristan, je wint een zakje autodrop. Nou, nah, mijn favoriet. Gefeliciteerd. Thanks. About the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where. Van Joris in de app. Hey, Lars, hoe is het daar? Hoe is het met het verboden woord? Groetjes uit Hengelo. Nou, sowieso de groetjes terug. Het verboden verboden woord. Ja, hoe gaat het? Nou, ik sta momenteel derde op de Wall of Shame. Met 15 keer, één plekje boven mij. Marieke Elsega 16 keer. En daarboven Wim met 17 keer. Het ligt allemaal. Redelijk dicht bij elkaar. Maar ik uh, wil die derde plek graag zo houden. Dus daar ga ik het de komende kwartier sowieso nog voor strijden. Morgenochtend is de grote finale. Er zijn alle DJs ook nog te gast in de ochtendshow bij Mattie en Marieke. Maar uh, leuk dat je het vraagt, jongens. Dankjewel. Um, dit is nog heel even de belangrijkste track van deze week. Tot morgenmiddag, tot een nieuwe top 40 begint. En die noemen we... De Q-Music. Alarm Bruno Mars. Bruno Mars another one I just might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 En de script, een half vijf. Ju, dit, hij. Lars Boehle. Ja, ja, ja ja. ja, ja. We houden het kort. Oké. Okay. Dat wilde ik nog even aan je vragen. Het ding is namelijk... de Wall of Shame. Ik kijk er nog even naar. In mijn rechterhoek. Daar staat hij bovenaan. Wim van Helden, 17 keer. Plek 2, Marike Elzinga. 16 keer. En op plek 3, ik zei de gek. Lars Boele. Dus 15 keer. Dat wil ik graag zo houden. Jij staat onderaan. En ik merk bij ieder woord wat ik zeg. We gaan... Het kan alleen maar misgaan. We gaan stoppen. Veel <lacht> plezier zo het hebben Judith. A minute in the morning Got nothing left to feel I catch myself asleep at the wheel Many demeaning All rising up a hill Something to stay The reason I make it To the end of the day I get tired of seeing Seeing all that I've known I'm tired of feeling the of feeling nothing at all I'm tired of dreaming But it helps me at night Knowing everything can change All at once when I open my eyes I get old By the grace Of the Sunrise, the cold shower cleans the slate. Yesterdays, give and take, is washing away. No matter what I lost, no matter what I won. The only thing that matters is to keep going on. What I need is a dream at the end of the day. by degrees of the morning with the sun I'll rise up all and I'll try again so I get